2 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De asbestbesmetting in de Utrechtse wijk Kanalen-eiland... heeft de woningcorporatie Mitros tot nu toe tussen de 5 en 6 miljoen euro gekost... zegt een woordvoerder van de corporatie. Die kosten zijn voor een belangrijk deel al gemaakt. Die liggen onder andere in de hoeveelheid monsters die genomen zijn... om de asbestbesmetting te onderzoeken. Die zitten in de opvang van... Uh, de bewoners, er zijn 300 mensen hun huis uitgehaald in de tijd in hotels en in logeerwoningen. Die zitten in het stopzetten van de, van de huur in die periode. En die zitten in de, de verdere opvang van bewoners. En de zorg voor bijvoorbeeld kleding, verzorging, eh, vervoer en dergelijke. En dan wat organisatiekosten. En het bedrag kan nog oplopen, want bij Mitros zijn talloze claims van gedupeerden binnengekomen.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 Staatssecretaris Mansveld is niet van plan een nieuw rekenmodel in te voeren om luchtvervuiling te meten langs snelwegen in grote steden. Ze zei in de Tweede Kamer dat de huidige modellen over het algemeen voldoen. Bij een aantal partijen is daar twijfel over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 Minister Schulz van Hagen verhoogde vorig jaar de maximumsnelheid op de A10 bij Amsterdam en A13 bij Rotterdam van 80 naar 100. Volgens haar voldoet de verhoging aan de milieunormen, maar de twee gemeenten zijn het daar niet mee eens. Een hypotheekbank heeft een kort geding tegen een moeder en haar kind over een huisuitzetting gewonnen. De moeder kon al een jaar de hypotheek niet meer betalen, maar wilde niet weg. Ze verloor een kort geding, maar liet vervolgens haar negenjarige dochter... een geding aanspannen op basis van de rechten van het kind. Maar de rechtbank in Amsterdam was niet onder de indruk van de argumenten... en nam het de moeder verder kwalijk dat ze haar kind als schild heeft ingezet... in een conflict met de bank. Het weer dan, alleen in het noorden zijn er opklaringen. Het is tussen de min 1 en min 4 graden en er waait dus een zwakke noordoostenwind... Morgen is het bewolkt met temperaturen onder het vriespunt. Plaatselijk is er dan kans op wat motsneeuw. ANWB Verkeersinformatie Files op de A27 vanuit Utrecht naar Almere... bij Huizen, 3 kilometer. Daar staat een auto in brand. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen, bij Knoppen en Essen, 2 kilometer. Daar is de weg helemaal afgesloten. De oorzaak is een spoedreparatie.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 We agreed that there would be no conditions on this interview. Ja, ja, ja, ja, ja. Lance Armstrong. Maar om daar nou uh, tot drie uur voor op te blijven. Oeps, dan neem ik het wel op. Nee, ik lees het morgen al in de koud. Is het vannacht? Ik kijk herhaling herhaling al. Ik vind het niet spannend. Er verandert niks. Het is alleen jammer dat hij moet hangen. Ik verwacht een bekendmis, maar helemaal ingekleed. Oprah, die kan er wat van. Die kan het lekker uitbreiden. Oprah en Lance Armstrong, the worldwide exclusive Thursday 9, 8 central. Ja, Bert Wagendorp. Goedemiddag. Ga je kijken vannacht? Goedemiddag. Nee, ik ga niet kijken. Nee? Nee, ik ga morgen vroeg uh, wel even naar de samenvatting kijken. Maar ik moet morgen hard werken en ik moet vroeg op. En ik heb niet, geen zin om van drie tot half vijf naar een... Uh bekentenis te gaan kijken van iets wat ik al, al weet. Dus je, je kijkt dan alleen niet voor het feit dat hij al herkent dat hij doping heeft gebruikt. Maar je kijkt vanwege de bekentenis. Dat is het nieuws. Hè? Dat hij het zegt dat hij het gedaan uh -huh. heeft. Ja, maar dat kan ook morgenochtend wel. Ja. Goed, dus om drie uur vannacht dat interview met Lance Armstrong. En ja, we gaan het straks met jou hebben over dat interview. Maar ook over de, de reden waarom jij het opneemt voor Lance Armstrong. 10.000 euro schadevergoeding. Dat vraagt Edith Kuiper van de Universiteit van Amsterdam... omdat ze zich gediscrimineerd voelt. Bij een sollicitatie werd ze gepasseerd omdat ze vrouw is, stelt ze. Mevrouw Kuiper, goedemiddag. Hartelijk welkom. Uh, u eist een schadevergoeding en nog iets anders. Wat eist u nog meer? Wij eisen ook een gender-awareness training... om uh, de UvA meer te informeren over en meer kennis te laten krijgen... over hoe discriminatie werkt. Want wat en... is dat precies voor een training? Dat is een training waarin uh, de, de, de uh, bestuurstaf worden geïnformeerd over hoe werkt discriminatie. Wat is de regelgeving rondom discriminatie. Onze indruk is dat de UvA daar niet voldoende van op de hoogte is. En wat kan je er tegen doen? Hoe werkt discriminatie op de werkvloer in je de praktijk van de dag? En hoe kan je daarvan bewust worden? Zodat ik denk je dat ze dat, de dat de allemaal gaat? niet weten? Daar ben ik behoorlijk zeker van eigenlijk. Ja. We hebben deze week elke dag een ambassadeur te gast. Vandaag is dat ambassadeur uit Maleisië Paul Beckersen. Hij is nog onderweg naar ons toe. Ja, en bij ons ook aan tafel arts, onderzoeker en schrijver Lucas Wenniger. Met jou praten we straks over exotische dieren op minder exotische plekken. En bent u als vrouw ook wel eens gediscrimineerd... of gelooft u niet dat vrouwen gediscrimineerd worden? Deel uw ervaringen op onze website. Dit is de dag bij nu, onze Facebookpagina. Of reageer op Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DID. I have never doped. Lenz Armstrong heeft tegenover Oprah Winfrey bekend dat hij doping heeft gebruikt. I can say it again, but I've said it, it Medogeloos en tot alles in staat om de concurrentie in de toer voor te blijven. A guy who comes back een arguably a, you know, a death sentence. Why would I then enter into a sport and dope myself up and risk my life again? That's crazy. I would never do that. That's no. Ja, Bert Wagendorp wordt de stem van Lenza Armstrong vannacht. Dus het eerste deel van het lang verwachte interview. Moet er nog een nacht wachten voor het tweede deel. Het werden. is nog weer opgerekt hè? na twee <laughs> ja. en een half uur. Ongelooflijk mediaszekers maak je ervan. Ja, dat hoort ook bij het duren. En er wordt gewoon weer een heel commercieel evenement van gemaakt. Hè? Ja. Hier gaan weer heel veel mensen heel veel geld aan verdienen. Ja. Ja. Um, reken jij op grote op onthullingen? Um, uh, nee, want zelfs uh, de aanvankelijke uh, onthulling dat hij zou gaan bekennen... werd eigenlijk vrij snel door Oprah Winfrey bij CBS weer gerelativeerd. Met de opmerking in a certain way. Ja, hoe kun je nou <coughs> in a certain way uh, er, uh, bekennen? Ik ben, daar ben ik op zich wel benieuwd naar. naar wat voor formuleringen hij daarvoor zal gaan gebruiken dan. Ja. Maar waar, waar ik toch... Kijk, hij zal heus wel gaan... Uh, hij gaat niet uh, blijven volhouden dat hij nooit gebruikt heeft. Hij zal iets gaan, gaan bekennen. En uh, hoewel met dat van hem ook wel weer... Uh, bijna tegenvalt hoor. Want een man heeft toch, heeft toch <laughs> Dat moet hij niet heeft, doen. Dat heeft hij toch <laughs> heel goed volgehouden. Al zeven om... jaar lang weet... ja, ontkent hij het. Ja, nou eigenlijk al langer. Hè. Ik denk, hij, hij zal binnenkort wel eens een 20 jarig ontkenningsjubileum kunnen gaan vieren. <laughs> <Ja>. <laughs> Dat gaat hij dan net niet halen. Nee, het eigenlijk. gaat er meer om uh, hoe gaat hij zich opstellen ten aanzien van, uh, van, van de uh, wielerautoriteiten. Ja, gaat niet niet ten opzichte van andere renners, maar van de, de, de wielerfederaties. Nee, er zijn uh, negen of tien renners die uh, lenzen bij hebben gelapt in dat uh, USADA-rapport. En daar uh, hebben zij uh, strafverkorting voor gekregen. Ja, dat past een beetje binnen het Amerikaanse rechtssysteem. Nu moet Lens op zoek naar mensen die hij er op zijn beurt bij kan lappen... zodat hij van die levenslange schorsing af afkomt. Ja, zou, dat, zou het zo simpel zijn van oké, okay, dan zal ik het gaan doen... maar dan moet ik het wel zo doen dat ik zo'n min mogelijk lange schorsing krijg... dus moet ik anderen erbij lappen. Ja, dus moet ik uh, andere mensen gaan opofferen om, uh, om, uh, om mezelf toch enigszins schoon te pleiten. En om, want daar zit een beloning in dat systeem. Stel degene met wie alles begonnen is, Floyd Lendis. Uh, heeft uh, een regeling met, uh, met uh, de, het Openbaar Ministerie... en dat schijnt een Amerikaanse wettelijke regeling te zijn... dat van het bedrag dat Lens straks misschien moet gaan terugbetalen... aan zijn sponsors die hij heeft en het, dat daar 30% van naar Floyd Lenders gaat. Is het dan allemaal berekening? Zou er ook niet iets van, hoop ik dan, oprecht berouw in zitten? Nee. Oh, wat jammer nou. Ja, nee. Heel de, kort. Bij deze man denk ik dat het pure berekening is. Niet van niks zat er tijdens dat interview in, in een kamer naast een heel team van advocaten mee te kijken van, van, van uh, Armstrong. En trouwens in een andere kamer een heel team van advocaten van, uh, van Oprah Winfrey. Het was dus, heel gezellig bij hem thuis. Ja, het, het, het, uh, dit, is, dit is berekening. Ja, dit is echt puur uh, uh, wat is het effect van mijn bekentenis en wat, hoe kan ja. ik hier zo goed mogelijk uitkomen. De verwachting is, althans dat, dat, dat gaat nu rond, dat hij zijn beste vrienden erbij gaat lappen. Johan Bruinheel, ploegleider uit België, waar hij jarenlang mee gewerkt heeft. Hein Verbrugge, de voorzitter van de UCI, een goede bekende van hem. Ja. Uh, dat soort mensen, die, die, die zouden nu moeten vrezen. Is dat denkbaar, dat hij dat doet? Um, alles is denkbaar, maar ik vind het toch speculatief om nu al te gaan zeggen... wie hij dan precies zal gaan ophangen. Iedereen wijst nu naar, uh, naar, naar de UCI, hè? naar, uh, naar uh, McQuaid en uh, Verbrugge. De voorzitter, de voorzitter. Maar wie ja. die eigenlijk, uh, de, de langstdurende... Uh, veten heeft, is uh, Dick Pound, de, de voorzitter van het WADA, het dopingagentschap. Daar is eigenlijk alles mee begonnen. Er stond vandaag een erg goed verhaal over in de Telegraaf, moet ik zeggen, van Raymond Kerkhofs. Ja, over een strijd stel... tussen die Dick Pound die dat en Heijverbruggen. En dat, dat lens daar eigenlijk tussen heeft gezeten, jarenlang. Tussen het gevecht uh, tussen WADA en UCI. Ja, ja. Dus misschien ook, is, is, komt daar ook nog iets. Ja. Waarom hou jij van wielrennen? Uh, omdat ik uh, wielrennen een sport vind waar... Uh, waar je eigenlijk nooit precies weet wat er aan de hand is. Dat vind ik spannend. <lacht> het, het, het, het is een sport met heel veel ruimte voor, voor vermoedens en speculatie. En die moeten ook blijven? Die moeten blijven, want dat leidt tot, uh, tot verhalen. Tot, uh, tot, uh, je kunt over een koers kun je heel erg lang praten over wat gebeurt daar nou precies. He, wanneer je een korpelwedstrijd ziet... daar zullen misschien ook wel dingetjes spelen tussen, tussen de spelers... maar toch is dat, is dat uh, hoe mooi ook en hoe leuk is dat toch duidelijker. Dat is tussen lijnen en, en die bal moet door die korf. En als dat gebeurt, dan is dat mooi. Misschien er, schiet er iemand een keer per ongeluk mis. Of bewust mis. Maar in iedereen is dat ingewikkelder. Hoe liggen verhoudingen? Het is, een, een, een, het is één groot verhaal. Maar het gaat er toch om wie als eerst over die streep komt, of niet? Uh, ja, dat denken mensen die er verder da, niet... zo ver van hebben, ja, da, <laughs> dat, dat is ook zo. Da, da, uiteindelijk is dat natuurlijk de climax van elk, elk wielenverhaal, uh -huh. van elke koers. Uh -huh. Elke koers is een verhaal op zich. Maar het, uh, het, het, uh, de manier waarop dat tot stand komt, dat is ingewikkeld. Dat is, dat, dat is, daar gaat een enorme psychologische uh, strijd aan vooraf. Daar gaat, uh, dat is een schaakpartij. Ja, en ben je dat ba nou bang dat met de bekentenis van Armstrong een heleboel duidelijk wordt uit het verleden waarvan jij zegt. Ja, ik heb helemaal geen behoefte om dat te weten. Want dat waren nee, zulke mooie ik, verhalen. Nee, mijn rol als, als journalist en zowel als. en ook als, als liefhebber is om zoveel mogelijk weer te weten te komen. Toch toch wel. Ja, ja, ja. En, en, en de rol maar ja, van ja, als de als je het is, het echt helemaal zou weten, is het niet interessant meer, zeg. Je uh, ja, maar je weet je, je komt dat nooit helemaal te weten. En en de en de rol van de van de is om dat toch uh, krachtig te ontkennen. En om, om ernstig de, de illusie te wekken dat hij, dat hij een eerlijke en sportieve wijze heeft gewonnen. Dat, dat is de rolverdeling. Het is theater. Ja, maar niemand wordt wielrenner om dat theater. Iedereen wordt wielrenner om als eerste over de mee te komen. Ja, maar elke wielrenner, die, met name de wielrenner die overstapt van amateurs naar profs... komt er heel snel achter dat hij deel uitmaakt van een systeem dat uh, veel verder gaat dan uh, van A naar B hard fietsen... en wie het eerste over de streep is, wint. Mevrouw Kuiper, u zit heel hard te knikken. Ik vind het heel interessant. Ik vind dat je heel mooi over vertelt. En het klinkt bijna als politiek, hè? Ja, maar dat is ja. het ook. Daar gaat, gaat het ook niet om waar het om lijkt te gaan? Nou, dat niet. Me. altijd. <laughs> ja, nou ja, ik heb ook in Den Haag gewerkt. Uh, nadat ik, in, ik heb uh, zes jaar lang in het peloton rondgelopen. Inmiddels ook alweer vrij lang geleden. Daarna ook in Den Haag. En, en ik zag enorm veel overeenkomsten. Dus dat is je volgende boek. Nou, dat niet, maar Ik, het moment waarop in Den Haag een, een, een debat is afgelopen... En de, en de politicus komt naar buiten, dan wordt hij besprongen door dezelfde meute... die in, het, in, de, in, de, in de Tour de winnaar bespreekt. Ja, dat heet journalistiek. Bert. Dan gaan we vragen hoe het is gegaan dan en gaan we waarom we hoe het ze het aan is ja, hebben gedaan. Ja, ja, ja dat, is, dat, dat heet journalistiek en dat is, dat is zowel in de sport zo als in de... In de uh, maar dat zegt toch niks over het wezen van de wielrennerij en het wezen van de politiek? Uh, jawel, het, uh, het, uh, het is daar ook... Uh, er worden, worden spelletjes gespeeld waarvan je soms als betrokkenen er ja. geen belang bij hebt dat die helemaal naar buiten komen. Ik heb het zelf in Den Haag meegemaakt dat er deals worden gesloten... tussen uh, journalisten van de Volkskrant, ik de, de kant waar ik dan voor ja. werk... en politici, politici die zeggen, nou, ik wil wel een interview geven... maar dan moet ik die kop hebben, of dan wil ik op de één komen. En, dan... en zo gaat dat dan. Dat, dat, daar wordt over gewield en gedeald. Ja. Je ja. hebt afgelopen zaterdag in de Volkskrant een stuk geschreven... waarin je het meer of meer opneemt voor Armstrong. is ook gepubliceerd in de Muur, wie de tijdschrift waar jij uh, ja. ook uh, voor schrijft. Vandaag staat in de Morgen. Vandaag in de Belgische krant en morgen kijken ze aan. De vraag is, um, op, op, tot op welk punt neem jij het voor hem op? Nou, het, het, het verhaal werd aangekeild met uh, Bert Wagendorp... op het op voor Lens Armstrong. Dat was, ik was daar zelf niet zo blij mee, want dat was eigenlijk niet het verhaal. M mijn was, bedoeling is niet geweest om Lens Armstrong in bescherming te nemen. A, heeft hij dat helemaal niet nodig. En B, vind nou, ik dat... <laughs> nee, maar, nee, maar ik, ik, ben, ik ben er niet om Lens Armstrong te beschermen. Ik, uh, ik heb dat geschreven omdat ik vond dat... Uh, dat er met het, de veroordeling van Lance Armstrong, die op zich terecht is, hè, want hij is, uh, hij is al, als hij straks blijkt dat hij gepakt heeft, dan moet hij daarvoor verrold worden. Jij zegt nog als blijkt, hè? Ja, als blijkt. Ja, nou ja, dat, dat, dat, dat voorbehoud moet je maken, want we, we, zijn, we zijn alleen maar speculatief bezig op dit moment. Nee, er ligt een rapport van het USA daar. Ja, maar ook, dat is, ook daarvan, en dat staat ook in de, in de laatste muur trouwens, ook daarvan kun je juridisch zeggen: van, klopt dat wel, weet je wel? Is dat wel? Blijft dat rapport voor een Europese rechter overeind? Dat is maar zeer de vraag. Ja. Daarom die Amerikanen dat ik allemaal naar Amerika toe trekken. Want daar tellen die getuigenissen veel sterker. Ja, dit wel heel lang voordat jij overtuigd bent. Nou, nee, maar ik vind dat je, dat je hier zuiver in moet blijven redeneren. Re re dat is nou juist ook mijn verhaal. Maar wanneer geweest... is het dan bewezen? Als hij bekent ook niet, want dat is vanwege berekening dat hij bekent. Dus uh, wanneer staat het dan vast? Nou ja, wanneer daar, wanneer daar, wanneer daar Stalen tegenover staan. Wanneer, wanneer uh, daar gewoon echt feitelijk dingen worden Maar dan worden zijn we bewezen. Misschien meer... maar goed, ja, wanneer, wanneer Lens zegt ik heb gebruikt, ben ik. dan. Ben je onder... om... <laughs> dan, <laughs> dan zeg je nou, let, bewijzen. Dus. Kijk, tijdens, ik heb in, in 2004, geloof ik al, keer in de volksland geschreven, het zou mij hoogelijk verbazen als hij niet gebruikt. Ja. Dat, wees, dat wist elke wieler liefhebber, dat wist jij ook, dat wist uh, dat wist, uh, als hij straks zegt, uh, Hein Verbrugge wist dat ik gebruik heeft hij gelijk, want dat wist Verbrugge ook, alleen Verbrugge zei, ja, zat met hetzelfde probleem. Ik kon het niet aantonen. Hoe bewijs ja. ik dat? Hoe... Maar jij stoort je er wel aan dat hij tot de duivel wordt verheven. Ik, ik stoor me aan de, aan, de, aan de versimpeling van het hele probleem. Dat, dat we nu net doen alsof Lens Armstrong het kwaad is. Dat is op zich ook makkelijk natuurlijk. Hè? Dat, uh, dat is iets wat, wat ook in, in onze menselijke geschiedenis al heel lang gebeurt. We verwijzen één persoon aan, dat is de boosdoener. Hij was misschien niet het kwaad, maar wel een engel van het kwaad dan. Hij zat in een systeem waarbij hij uh, toen hij... Uh, ik weet niet wanneer de Vries begonnen is... maar hij werd in zijn eerste wedstrijd, dat was in San Sebastian... dat was in 1992, na de, toer, uh, na de Olympische Spelen. Ja. Toen hij prof was geworden, werd hij allerlaatste. En kwam hij een uur na de winnaar binnen, totaal kapot... en dacht van, wat, wat, waar ben ja. ik nu beland? Ja. Nou, dat, dat dat is zo het. is het begonnen, maar later heeft hij natuurlijk ook uh, heel veel gaan gebruiken... en heel veel mensen ook aangezet om te gaan gebruiken. Ja, nou, met het aanzetten tot gebruik, daar heb ik wel wat over geschreven. Daarvan heb ik me afvraagd, bestaat er nog zoiets als vrije keuze in het wielrennen? Wanneer ik in de ploeg van lens Armstrong had gezeten... Had ik, en hij zei van, jij moet gaan gebruiken... Ik vind dat die mensen dan toch de, de, de, de persoonlijke verantwoordelijkheid hebben om daar... Zelfs daarin neem je het voor hem op? Nou, niet voor hem. Ik, vraag, ik, neem, het op voor, ik neem het op tegen die versimpeling. Tegen die versimpeling die zegt van, hij is het kwaad. Hij is uh, degene die anderen heeft gedwongen tot doping. Nee, dan moet je je toch afvragen. Hoe doe je dat dan? Bind je die mensen vast en zet je ze een spuit in hun billen? Dat, zo werkt dat toch niet? Nee. Die, mensen hebben, die mensen hebben jarenlang heel goed daarmee verdiend. Ja. Uh, de Zabriskie. Uh, stond zingend voor de bus dat hij IPO in zijn veins had. Ja. Ik bedoel, was dat dan een, een jongen die gedwongen werd tot doping? Ja, nu zal hij dat misschien zo willen laten naar buiten willen laten komen. Maar hij deed toch mee in een systeem waar hij van profiteerde. Lens Amstel won de Tour ja. de France. Daar verdienden die knechten ook in overgeld mee. En, en bovendien, zegt... toen ze overstapten naar een andere ploeg... onder andere Lendes en Hamilton, op, ging ze gingen door. ze gewoon door. Dus... Ja. Die, Houd de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Niet, leg hem niet zozeer bij Armstrong neer. Ja. Zal het systeem ooit veranderen of blijft dat na vannacht hetzelfde? Ik denk dat, dat, dat je altijd moet proberen om, om die sport uh, schoner te krijgen. Net als dat je de samenleving moet proberen om daar minder, minder misdaad uh, te krijgen. Maar dat zodra er een middel komt, wat, niemand, wat niet opspoorbaar is. En misschien is het er al. Dus dan zullen er toch weer mensen in de verleiding komen om dat te gaan gebruiken. Omdat het systeem... Daartoe uitnodigen en omdat wij er prijzen opzetten die zo hoog zijn dat je daar als 21-jarige jongen nogal stevig voor in je schoenen moet staan om dat te, te kunnen weerstaan. Dit is de dag op Radio 1. Why the stars don't Van Tim Knol. U luistert naar Dit is de Dag. En bij Dit is de Dag zitten aan tafel Paul Bekkers. Hij is ambassadeur in Maleisië, Volkskant columnist Bert Wagendorp, Edith Kuiper, Zij voelt zich gediscrimineerd door de Universiteit van Amsterdam en artsonderzoeker Lucas Wenninger. Nederlandse ambassadeurs zijn deze week in Den Haag om de klokken gelijk te zetten voor het buitenlands beleid. Dit is de Dag kijkt door de ogen van de ambassadeur naar de toestand van zijn land. Vandaag is onze blik gericht op Maleisië. En de ambassadeur daar is Paul Bekkers. Goedemiddag, meneer Bekkers. Vanochtend was u in de Tweede Kamer, begrijp ik. Hoe ja, was het daar? Heel goed. Het is uh, buitengewoon uh, nuttig om, om met de parlementariërs uh, om tafel te zitten... om te kijken wat... Uh, zij verwachten van ons en uh, wat uh, om iets te vertellen over ons werk en uh, oh, verschillende ja. landen uh, passeerde revue helaas maar lijstje kwam niet aan bod. En, en hebben ze een beetje een reëel beeld van wat u zoal doet daar in de Tweede Kamer? Uh, deels. Het hangt. Het is sterk bepaald door mensen die toevallig op of toevallig die met hun werk op bezoek zijn geweest uh, op ambassades en uh, in, in het buitenland en zijn daar buiten gewoon positief over. Heel goede ervaringen, gelukkig. Uh -huh. uh, Parlementariërs die, uh, die minder veel gereisd hebben... Die willen nog wel eens wat, uh, wat ander beeld uh, hebben. En, en die, pikt u, die pikt u er zo uit als u daar <laughs> zit? Want die heeft wel gereisd, die heeft niet gereisd. Nee hoor, ze, oh, dat dat niet. Is, we wachten tot wat zij zelf ervan vinden. Nee. Ja. Nou is het best wel spannend. U bent ook behoorlijk afhankelijk wel van die Tweede Kamer. Want er zijn ook allerlei plannen om te bezuinigen. Om, om, buitenlandse zaken moeten ook heel veel bezuinigen. Heeft u nog geprobeerd om een lans te breken voor de ambassade in Maleisië? Als u daar dan toch bent vanochtend? Nee, dat dat nee, dat vind ik daar niet de plek voor. Um, ik denk dat het goed is dat mensen weten wat wij doen in Maleisië. En uh, nou ja, de ik denk dat de parlementariërs ook wel een enkeling wist dat uh, twee dagen geleden wij, uh, ja, uh, of laat ik het anders formuleren, dat de ondernemers buitengewoon tevreden zijn over het functioneren van uh, ambassades. Want u uh, heeft een prijs gekregen als ambassade in Maleisië? Dank u wel, ja. ja, dat dat we. niet, ja. Van, niet van haar. Nee, niet van mij, <laughs> maar van VNO-NCW, om, ja, omdat, uh, ja. omdat u uh, blijkbaar voor het bedrijfsleven veel goed doet daar. Wat, wat doet u dan? Voor die bedrijven? Er zijn verschillende... Nou, eerst over die prijs. Blijkbaar is, het een, is er een enquête van Vendex en VNO ncw uh, Die wordt wereldwijd uitgezet. En ondernemers kunnen daarop reageren. En uh, daar uh, ja, dat komt dus uit voort dat de bedrijven die zaken doen in de heel content zijn met de dienstverlening van de ambassade. Uh, het gemiddelde rapportcijfers wat de ambassades krijgen is 8,6. Dat Zo, is niet gering. Best goed. En onze ambassade is uh, hier tot mijn genoegen uh, 9,2. Dus een groot compliment aan mijn, uh, aan mijn collega's, aan mijn medewerkers in Maleisië... die hard werken, maar gelukkig uh, uh, tot tevredenheid van ondernemers. U nou, vraagt, wat doen we dan? Jij ja, kan het best beantwoorden in, in twee lagen. Je hebt grote bedrijven die daar gevestigd zijn. Neem Shell, KLM, Unilever, Philips. Die doen goed zaken. Mm -hmm. Die hebben ons... Vooral nodig als er problemen zijn. Met de overheid of anderszins. Ja. Nou, dan kloppen ze bij ons aan. En soms weten wij al wat er komen gaat. vanzelfsprekend En wij helpen hen die problemen oplossen. Maar ik denk onze grootste, ons meest duidelijke toegevoegde waarde... zit voor een midden-kleinbedrijf. Die willen, stel voor een bedrijf, een kabel uh, wil zaken doen in Maleisië. En zoekt naar de juiste contacten. Uh, wij zorgen dat we de markt kennen. Wij informeren hem of haar. Uh, en uh, ja, dat, dat kan op allerlei terreinen gebeuren. Ja. havenbedrijf Rotterdam was vorige week op bezoek. Ah ja. nou, wij zorgen dan dat ze de, juist, de juiste Contact gesprekken leggen. voeren. En wij, wij volgen het ook op. Ja. Nou, Maleisië is niet heel veel in het nieuws. Uh, wel, wel als er een Nederlandse jongen wordt ontvoerd... zoals het afgelopen jaar gebeurde. De twaalfjarige jongen uit Sonnenbreugel... werd vorige week ontvoerd in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur... waar het gezin Moedelia al ruim tien jaar woont. Wat de Maleisische media melden is dat de ontvoerders een paar dagen na de ontvoering... contact hebben opgenomen met de ouders... en dat ze een losgeld hebben geëist. Ja, Paul Bekkers, was u daar druk mee met zo'n zaak als deze? Ja, daar was ik druk mee. Ja. Vanaf het begin, ik vind het een belangrijke taak van ons... op het moment dat wij hiervan weten... en ik werd gebeld door de vader... heb ik onmiddellijk actie genomen. Ik heb de nummer 1, 2 en 3 van de politie gebeld, persoonlijk. Ik heb contact opgenomen met het kabinet van de premier... Uh, zodat het gegarandeerd was dat deze zaak alle aandacht had. En uh, ja, de, de, de week die erop volgde heb ik uh, ja, nauw contact gehad met de familie. Um, en uh, ja, gelukkig uh, heeft het ook geleid tot een, uh, een goed resultaat. Ja, ik, uh, het is goed afgelopen. Uh, he? heeft, uh, ja, heeft het was een heel mooi moment. toen Ik, ik was vervallen bij de familie uh, toen de jongen werd uh, uh, vrijgelaten. We gaan even onderbreken, want er is uh, nieuws. Raymond Serré. Bij een poging van het Algerijnse leger om een einde te maken aan een gijzeling bij een gasveld zijn veel mensen neergeschoten. Militairen hebben met helikopters een aanval uitgevoerd op het gebouwencomplex waar tientallen werknemers van BP gevangen werden gehouden. Volgens onbevestigde berichten van een persbureau in Mauritanië zijn daarbij meer dan 30 gegijzelden en ongeveer 15 kidnappers gedood. Eerder waren er nog berichten dat veel gegijzelden waren ontsnapt. Tot zover. En dankjewel uh, Raymond Serré. Nou, dat is heftig nieuws. Hmm. Daar zal de ambassadeur ook meteen weer druk mee zijn, daar. Jazeker, ja. Want, want hoe, hoe gaat dat? Uh, heeft hij daar een rol in, in zo'n gijzelingsaffaire? Ja, dat hangt helemaal vanaf. Uh, nee, we kijken natuurlijk, zijn er Nederlanders bij betrokken... dat het eerste dat is... Uh, je, hebt die grote uh, je gebruikt je, je netwerk uh, onmiddellijk om actie te nemen... zoals ik net aangaf ja. in ontvoeringszaken Maleisië. Je doet je uiterste best om, uh, om te zorgen dat, uh, dat uh, de zaak goed opgelost wordt. En vanaf het meteen het begin. Het is van A tot Z... Ja. Even naar Maleisië toe, want u zei net ook al... Ja, in de Kamer waren er niet heel veel vragen over... want het is een land dat niet heel veel in het nieuws is. Enerzijds begrijpen we dat het een heel modern land is. Anderzijds horen we ook nog wel eens over problemen. Als mensen homoseksueel zijn bijvoorbeeld... of mm. moslims die van, van godsdienst willen veranderen. Wat, wat, wat merkt u daarvan? Hoe, hoe is het leven daar? Nou, ik denk dat als, als het gaat over leven in Malaysia, dat het woord diversiteit heel erg naar voren komt. En dan heb ik het over divers in, in, diversiteit in de natuur... maar zeker ook wat betreft de bevolking... Uh, het unieke in Maleisië is dat een, uh, de meerderheid is, is etnisch Maleis, 35% is Chinees, 10% is van Indiaanse afkomst en nog wat kleinere uh, groepen. Dat leeft harmonieus samen. Uh, en met die etniciteit zit ook een religieuze component. Hm. Malé bijvoorbeeld worden, en dat is heel bijzonder, worden geboren als moslim. En dat doelt u misschien op, zij kunnen daar ook niet gemakkelijk nee, van gelopen. Nee, als zij zeggen, ik wil ja. geen moslim meer zijn... ik wil christen worden of ik wil gewoon helemaal niks zijn... dan, dan ontstaat er wel een probleem, toch? Ja, dat, dat klopt. Ja. Ja. Dat, is, dat, is, dat is buitengewoon moeilijk. Dan ontstaat er een soort niemandsland. Dus het is de, de, de merkwaardige situatie is dat de groep in Maleisië die het grootste is en zelfs allerlei voorrechten geniet... dat die tegelijkertijd de groep is die geen religieuze vrijheid heeft. De Chinees, de Indiërs, alle anderen kunnen vrijelijk hun geloof beleven... Ja. en ook hun keuze maken. De ook de ik als niet. christen kan naar verschillende kerken gaan... Ja, alles is mogelijk. Je vindt daar straten met een moskee naast de boeddhistische tempel, naast de hindoe tempel, naast een kerk. Dat is allemaal heel uh, harmonieus geregeld. Ja, je... Maar zijn we degelijk problemen. Ja. Persoon die inderdaad uh, uh, nou, van geloof wil veranderen uh, als moslim... Dat is heel moeilijk. Ja. Is dat iets wat je als ambassadeur dan ook ter sprake brengt in, in contacten met, met de Maleisische overheid? Of, of is dat een terrein waarvan u zegt: nou ja, pas als er een probleem optreedt, ga ik me daar tegenaan bemoeien? Nee hoor, we hebben heel veel gesprekken, niet alleen met de overheid. Je hebt natuurlijk de hele de, de gemeenschap. Dat gaat over dat zijn zakenmensen, dat zijn mensen uit de uh, niet-governementele hoek, uh, journalisten. Uh, maar ook de overheid, ook uh, ministers. En dat breng je ter sprake. Nou, nou ja, u, u noemt even homoseksualiteit. Dat is iets waar we als Nederland een heel duidelijke positie over hebben. Uh, de hele uh, uh, nou ja, gemeenschap van lesbien, gay, bisexual en transgenders. Dat is een onderwerp wat waar velen zich sterk voor maken, ondanks Boris Dietrich van Human Rights Watch op bezoek. Wij steunen hem, wij organiseren zijn programma. En wij laten geen kansen liggen om de Nederlandse positie kenbaar te maken. Maar dat doe je wel uh, op het moment dat je het meest effectief bent. Ja, en op respectvolle wijze. Uiteraard. Is het een democratisch land, Maleisië? De, ja, Maleisië is een democratisch land. Dan moet je niet zeggen is het of, of dat het helemaal hetzelfde is zoals het bij ons gaat. Maar zijn vrije verkiezingen... Um, ja, het is een democratisch ja, land. Ja. Ja. Nog even over het beroep van ambassadeur. U bent de vierde die we te gast hebben deze week. Nou hebben wij nog steeds eigenlijk op onze redactie het beeld van dat ambassadeurs van receptie naar ontvangst gaan. Uh, bijna elke avond uh, een glas champagne in de hand en uh, veel feestjes en veel society in glitter. En nou willen we wel eens weten: is dat ook zo? En uh, nee, het is wel een deel van de taak. Oh, dat wel. Ja. Toch wel. Maar ik kan het vertellen. Uh, wij werken, nou ja, laat ik het bij mezelf houden. Het is een werkdag. Je begint om half acht ochtends. Half zeven, zeven uur ga je van kantoor weg. Ik probeer met mijn kinderen thuis te eten. Want ik heb daarna vaak uh, een, een avondverplichting. Dat kan een receptie, een diner zijn. Kan ook een andere bijeenkomst zijn. Maar je bent dus wel de hele dag bezig. Ja. Maar dat is werk. En als er s'avonds een drankje bij komt, is dat prima. Maar het is allemaal werk. Ook thuis. Organiseren, ik gebruik uh, de woning van de ambassade, tenslotte, Haramaen steeds woning. Gebruik we voor heel veel uh, evenementen. Netwerkbijeenkomsten. Als uh, uh, een bedrijf komt, dan zoeken we de juiste counterparts bij elkaar. En dan organiseren we een borrel. Of een, net, ja, een netwerkreceptie. En daar, 9 nou, van de 10 keer komt daar heel concreet gewoon een samenwerkingsovereenkomst ja. uitvoeren. Hele... Zelfs tot en met het tekenen van een contract. Okay, dus dus er wordt wel veel gedronken, maar het is wel Maar dat zijn hele lange werkdagen dan. Dan werkt u zo 15 uur... Ja, maar dan uur is dat per... zo uitzonderlijk. Dat doen we dan dus voor mensen. Nou, we, werken al, we werken allemaal heel hard. Ja. Nee, maar dat klopt. Ja, het zijn lange dagen en het weekend uh, wordt er ook gewerkt. En je en kan daar niet korfballen, waarschijnlijk. Nee, korfballen <laughs> zitten niet in. Nee. Nou, sporten kan heel goed. Maar korfballen niet? Uh, nee. Rugby is populair. Dat is, doet u dat ook daar dan? Naar mijn kinderen. Oké. Okay. Ja. Ook mijn dochter, overigens. Kijk eens. Goed, na het nieuws van half drie gaan we praten met Edith Kuiper. Zij eist 10.000 euro van de Universiteit van Amsterdam... omdat ze zich als vrouw gediscrimineerd voelt. We gaan eerst luisteren naar het nieuws van half drie... gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Een poging van het Algerijnse leger om een einde aan de gijzeling bij een gasveld te maken... is, naar wordt gevreesd, uitgelopen op een bloedbad. Militairen hebben met helikopters een aanval uitgevoerd op het gebouwencomplex... waar tientallen werknemers van BP gevangen worden gehouden. Volgens onbevestigde berichten van een persbureau in Mauritanië... zijn erbij meer dan 30 gegijzelden en ongeveer 15 kidnappers gedood. Eerder waren er nog berichten dat veel gegijzelden waren ontsnapt.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 ABB verkeersinformatie op de A27. Utrecht richting Almere is bij Huizen de rechte rijstrook dicht. Er staat een auto in brand. In Limburg is de A76 geleend richting Heerlen... helemaal dicht tussen Knopend in Essen en Simpelveld. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten Volkskrant-columnist Bert Wagendorp, Edith Kuiper... Paul Bekkers, hij is ambassadeur in Maleisië en artsonderzoeker Lucas Wenneger. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag #dedd of ga naar onze website ditistedag.nu. Edith Kuiper, deze week stond u in de rechtszaal... tegenover de Universiteit van Amsterdam... en u beschuldigde de Universiteit van Discriminatie... omdat hij in een sollicitatieprocedure koos voor een man en niet voor u. En hoe weet u nou dat het niet ging om uw capaciteiten... maar om het feit dat u vrouw bent? Ja, dat, um, dat heb ik afgeleid aan de manier waarop die procedure heeft plaatsgevonden. Toen ik het bericht kreeg, toen had ik nog niet spontaan van... oh, ik heb het niet gekregen, dus ik zal wel gediscrimineerd zijn. Dat is absoluut niet het geval. Ik ben gaan vragen, waarom ben ik afgewezen? Dat is normaal. Ja in een sollicitatieprocedure van... goh, wat, wat heb ik fout gedaan, wat kon die ander zo goed? Maar die antwoorden die ik kreeg, die werden steeds vreemder. En ik had al na een paar telefoontjes... Had ik, er zaten drie heren in de sollicitatiecommissie... en toen had ik al drie verschillende versies... van wat, welke criteria gehanteerd zouden worden. Hm. Want toen gingen ze ook echt allemaal bellen. Niet één, maar echt allemaal. Uh, ik heb PNO gebeld, want die was er niet bij betrokken geweest. Die was er uh, niet bij betrokken die geweest? Die was er niet bij betrokken ah, geweest. Dat, dat is vreemd. Ja, dat vond ik ook vreemd. Ja. Uh, dus... Daar begon het al mee. En toen heeft PNO die zo vriendelijk geweest om eens even na te vragen... welke, welke criteria gehanteerd waren. En toen, had ik er, uh, toen kreeg ik uh, criteria door. Toen kreeg ik ook nog een set van criteria op de mail. En die verschilden allemaal. En die verschilden ook van de advertentie. Hm. Van de criteria die je advertentie weer gehanteerd. Het was mijn conclusie. Als je evenveel lijstjes met criteria hebt... als er mensen in de commissie zitten, dan ja. zijn er geen... Objectieve criteria. Nee, nou dat is dat één, dat kan je dan vaststellen. Maar dan is ja. vervolgens de vraag: uh, ho hoe zou dan discriminatie? Ja, en dan uh, wat, er, wat er dan gebeurt. En toen heb ik, uh, uh, omdat ik in het buitenland zat, ik had een aanstelling voor een half jaar in uh, Sardinië. Ik ben gaan e-mailen met mijn hoogleraar van: Goh, hoe is dat, uh, hoe is dat gegaan? Wat een beetje vreemd met die criteria. En toen kwamen we met argumenten die. Ja, eigenlijk erop wezen dat hij een bepaalde beeldvorming had... over mij als wetenschapper en over mijn werk. Maar u hield en, zich bezig met feministische economie. Onder ja, andere, had het daarmee te maken? Ja, wat mijn, on, mijn proefschrift dat ging over gender... en de geschiedenis van het economisch denken. En, uh, dat, en hij plaatste dat in het gebied van vrouwenstudies. Dat is vrouwenstudies. Terwijl, dat is niet vrouwenstudies, dat is geschiedenis van het economisch denken. Hm. Alleen... Ik kijk naar het aspect van... hoe hebben mannen uh, door de geschiedenis van het economisch denken heen... geschreven over vrouwen en over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ja. En dat is een onderdeel van uh, het vakgebied geschiedenis van het economisch denken. Maar hij zei, ja, maar dat is, dat is vrouwenstudies. En jij weet ook niet uh, of heel weinig over meneer Petty, meneer Smith... Hè? en ik krijg een aantal, aantal grote denkers in het geschiedenis van ja. het economisch denken. Nou, heel per ongeluk ging mijn proefschrift over al die heren. <lacht> dus dat, <lacht> ja, Ik had dus iets van, ja, daar da, da ja, gaat de, met de beeldvorming, die komt daar binnen zetten En uh, daar kwam ook bij dat in de advertenties stond. er worden gesprekken gevoerd, er worden presentaties van papers gehouden... En, dat is helemaal niet gebeurd. Nee, dus dat klopt. U kreeg toch sterk het vermoeden dat het ging, echt ging om uw vrouw zijn. we hebben natuurlijk even gebeld met de Universiteit van Amsterdam. Zij geven toe dat het beter was geweest... als er ook een vrouw in de sollicitatiecommissie had gezeten. En niet alleen drie heren. Uh, verder zeggen ze... ja de andere kandidaten waren gewoon geschikter. Bovendien, wij hebben meer vrouwelijke promovendi en hoogleraren... dan elke andere universiteit. Dus de beschuldiging van discriminatie is niet terecht. Bovendien is ook nog de bestuursvoorzitter... en de rector magnificus van de UvA een vrouw. Nou, dat zijn heel wat argumenten bij elkaar... Maar het, het ging, Uw kwaliteiten waren niet goed genoeg, zeggen ze eigenlijk. Ja, dat, dat, dat proberen ze. Hè. En ze zeggen, dan is het een individuele case. En uh, dan is het voor hun... Proberen ze dat weg te zetten. Uh, als, dan, dan is het voor ons afgelopen. En spijt op tand. En, maar uh, voor mij... Hè, en ik heb 15 jaar, bij, zo niet langer, bij de UvA gewerkt. Ik heb daar natuurlijk ook nodig meegemaakt. En uh, het is heel moeilijk om een discriminatiezaak goed gekeurd te krijgen, hè? of geaccepteerd te krijgen... Uh -huh. bij, de, bij de Commissie voor <coughs> Gelijke Behandeling. Daar bent u ook Daar ben ik gegaan. geweest. Die hebben dat heel grondig onderzocht. En die hebben gezegd, ja, hier ziet het ernaar uit... dat er gediscrimineerd is. UvA, zeg het maar. Hebben je argumenten waarom er niet gediscrimineerd zou zijn? Nou, daar kon, konden ze niet mee komen. Dus de, de CGB, Commissie Gelijke Behandeling, heeft gezegd... nou wat Ons betreft, is hier dan gediscrimineerd. Ja. En toen heeft de UvA teruggeschreven. Nee hoor, we hebben niet gediscrimineerd. En dat was het. Dus en dat was het. En, dan, en toen bent u, toen dacht u, van nou dat neem ik niet genoeg mee. En toen bent u vervolgens naar de rechter gestapt. Ja, ook met name vanwege de reactie, hè, waaruit wat mij betreft blijkt dat zij niet begrijpen hoe de wet gelijke behandeling in elkaar zit. Uh, heb ik gedacht van nou, dit. Ik heb ook hele mooie documentatie. De meeste mensen die krijgen dit soort vervelende gesprekken. Van waar, hé, jij, jij bent er geen serieuze academicus Want jij, jij moet toch naar je kinderen in de paasvakantie. Hè? Zo. Maar dat is altijd één op één. Ja. En u en had dat, het op papier. Ik had het op papier. Ja. Ja, dus ik, ben, ik sta eigenlijk, en dat is mijn eerlijke gevoel in deze... voor een veel grotere groep van vrouwen. Ja, want dat, is ook, dat vroeg ik me ook af. Het is vijf jaar geleden inmiddels. Ik kan me voorstellen dat u ook denkt, ja, nou ja, laat maar. Ik ga verder met mijn leven en zoek het maar uit aan ja. de UvA. U werkt inmiddels in de Verenigde Staten aan de universiteit. Waarom gaat u ermee door? Nou, dat is één belangrijke reden, omdat ik de documentatie heb, omdat ik weet dat het speelt. Uh, omdat het... Ik heb op een gegeven moment een heleboel geld ingestopt... en het was het geld op. En toen ben ik naar het proefprocessenfonds... Klare Wigman gestapt. O oh ja, dat kennen we nog van de SGP. Ja, ja. inderdaad. Uh, de, de Vereniging Vrouwenrecht, die daarmee verbonden is. En dat was mijn laatste stap. Van, nou Dit ga ik nog proberen, en anders laat ik het. Uh, maar ze hebben gezegd, van wat een mooie case. En we willen dit graag doen, want het is toch een, een belangrijk issue. Het, het schiet niet op hè, met die uh, hoogleraren op in Nederlands dus universiteiten. Eens meer om uw eigen positie, maar meer om ja. de vrouwen in het algemeen ja. aan de universiteit. Maar is het daar dan zo slecht mee gesteld? Want de UvA stelt, ja, onze rector is uh, uh, vrouw, onze bestuurvoorzitter is vrouw... De vrou en de meeste promovendi zijn vrouw, dan is er toch niet zoveel aan de hand? Ja, maar precies daartussen... Loopt het loopt dus mis. Want, want, want? Wat zit daartussen dan? Nou, we hebben het over de promovendi. Daar zit geloof ik iets al 55 procent. Dat is heel mooi. Um, maar dan krijg je de UD-plaatsen, universitair docent. He, daar ging het in mijn geval om. De UHD-plaatsen, universitair hoofddocent en de hoogleraren. En dan zie je dat er al heel snel die vrouwen uh, verdwijnen. En, en dan komen ze weer terug in de raad van bestuur? Dus Blijkbaar boven het, het plafond is dat dan ook is, nog een soort hemel, is, ja, waar ja, wel ja, vrouwen ja, in zitten. Ja, maar dan klinkt het mij toch een beetje als excuustrus, als tokenwoman. Dus dat ze, zo de rector magnificus is een excuustrus van de UvA? Wel niets. als ze we het zo gebruiken, ja. ja dat vind ik, en dat zal ze zelf ook vinden. Ja? Ja, ja. ja. ja. Dat, dat is niet netjes om te zeggen, wij hoeven niets te doen aan ondersteunend beleid om vrouwen naar de top te krijgen, want wij hebben al een vrouwelijke... Kijk, ja. Maar wat is dan uw analyse van wat er tussen gaat, fout gaat in dat gat tussen die promovendi en die, en die topbestuurder? Ja, het belangrijkste punt is dat de sollicitatieprocedures zijn veel te informeel. Te en, informeel? Te informeel. En Marike van der Brink heeft daar een proefschrift over geschreven. Die heeft daar speciaal, waarom zijn er zo weinig vrouwelijke hoogleraren in Nederland? Uh -huh. En waar ze op uitkomen is, het is niet gebrek van, van ambitie bij vrouwen. Hè, en, en bekende, nee, wat we hebben wel gezegd dat vrouwen willen time werken ja, en die willen. Niet. Zaken. Maar er is echt een hele grote groep en er steeds meer vrouwen die een wetenschappelijke carrière willen. Maar uh, die, die, die, die, die, die, uh, die uh, sollicitatieprocedures die zijn ja, toch te informeel. He, het gaat, en zo, dat is bij mij ook gebeurd... En daarom, uh, ja, de, mijn case paste dus heel, heel, ja, heel goed op dat verhaal. In, in dat welk opzicht heb. is dat gebeurd? Um, nou, wat er, wat er gebeurt is dat er wordt wel een advertentie gezet... maar dan wordt er even, even gebeld onderling. Jongens, wat doen we? Frits, Henk of Klaas. Uh, ja, de is, uh, heb je naar gekeken. Ja, goed, maar we weten toch om wie het gaat. Laten we Henk doen. Nou ja. Hè, dat is dan, en dan is het ook klaar. Deze, deze mensen, de hoogleraar, die zat in de Verenigde Staten... Uh, en voor zover ik weet, zijn ze niet even bij elkaar geweest. Nee. Bertrand, nog een de vraag. Nou ja, ik vroeg me af: wat ja, het is kan het? Het tijd dat de mannen aan het worden. Wat kan een instituut ja, als de universiteit? We hebben natuurlijk de discussie in de journalistiek ook gehad. Toen ik begon met de Volkskrant 20 jaar geleden, was het percentage vrouwen heel laag. Je ziet in de, in de journalistiek dezelfde feminisering die je ook op andere terreinen ziet. In de, he, de juridische wereld uh, en op allerlei andere plekken ook. Bij ons is het een aantal vrouwelijke chefs is, nou, is toegenomen. De, de hoofdactie is nog steeds mannelijk, dat wel, moet ik erbij zeggen. Maar het, uh, daar is toch een, een andere manier van denken gekomen. Omdat het, het op begon te vallen dat van degenen die van de journalistieke opleiding kwamen... die vrouwen vaak beter waren dan mannen. Ja. Of ambitieuzer, uh, uh, consensieuzer. Dus daar werd vrij snel de conclusie getrokken. Dan moeten we die hebben. Wat heeft een universiteit er nou voor belang bij... om vrouwen die goed zijn, die bij kunnen dragen aan een betere universiteit... tegen te houden? Wat zit daar dan achter? Um, ja, het, ja, dat in, inderdaad... Hè. Ja, dan. Denk ik van, daar nou moet je niet aan mij vragen, moet je aan hun vragen. Ja, maar u heeft daar al... een idee over, denk ik. Um, ik. Ik denk dat dat dus oude cultuur is. He? Dus dat zijn, het is, het, ja, dat noemen ze het all-boys netwerk. Dus zij kennen elkaar. Dat is ook wat Marieke van der Brink zegt. Mm -hmm. uh, mannen en vrouwen in de wetenschap hebben verschillende netwerken. En de wetenschap op het moment, die, die werkt nog steeds met die mannen netwerken. Belangrijk is ook dat. Uh, dat de wetenschap, met name ook de economische wetenschap, is natuurlijk ontwikkeld door mannen. Hm. He, en de problemen die daar uh, op tafel komen, die onderzocht worden, dat zijn met name traditioneel gezien, om het zomaar te zeggen, mannenproblemen. Ja, dus ze er zitten er nog in een bepaalde manier van denken, Paul ja, Becker. Hoe ja. is dat in, diplomatieke, in het core diplomatiek? Ja, toch wel heel anders als ik mevrouw Kuiper zo beluister. Wij, uh, uh, het is ook een beleid van onze ministers om vooral veel vrouwen benoemd te krijgen. Uh, nou ja, een goed voorbeeld, de nummer 1 en de nummer 2 van ons uh, departement, dus de ambtelijke, zijn vrouw. Mm -hmm. uh, Dat is toch wel voor... heel recent, want het vorige kabinet had al die uh, voorkeursbehandelingen nog afgeschaft. Nou, het is geen voorkeursbehandeling, het is gewoon een feit dat de, de, de hoogste... Maar nou, antwerpen... u zegt het beleid is om vrouwen te benoemen? Ja, dat heeft de, de huidige kabinet. Ja, minister Timmermans okay. is er heel expliciet over, mm. en mevrouw Bloemen ook... ...van dat hij meer vrouwen wil zien op hogere posities. En die zijn ook wel beschikbaar. Uh, er zijn onlangs uh, mijn collega in San José en een collega in Cyprus... ...dat zijn vrouwen, zijn ja. uh, benoemd jonge vrouwen overigens. Mm -hmm. uh, getalenteerd, goed gekwalificeerd... En dat zie je steeds meer. Uh, het doel is om nog meer uh, vrouwen op hoge posities te krijgen. Maar uh, uh, ja, dat zit dat, dat, dat ja. bij ons een goede ontwikkeling. Dus de omslag is gemaakt in ja. uh, de journalistiek. Het. In het core diplomatiek ja. mag nog niet aan de universiteit. Mevrouw Kaper, denkt u nou dat u gelijk krijgt van de rechtbank... in februari is de uitspraak? Um, ik vind dat we een sterk case hebben. Tuurlijk. <laughs> um, en, um, maar het is, het is heel moeilijk om... Er ligt heel weinig jurisprudentie op het gebied van discriminatiewetgeving. Um, en ja, zoiets als een gender awareness training, dat is volgens mij ook nieuw. Het is een soort pesterijtje stijnt. van u. Zo Gelman, uh, ik vond het wel in. een sterke, he, maar het geeft ook wel een goed signaal. Dat het gaat om cultuuromslag. Ja. Maar stel uh, nou dat u geen gelijk krijgt, gaat het dan allemaal weer gewoon verder aan de universiteit? En constateren we dan weer jaarlijks dat er toch wel erg weinig vrouwelijke hoogleraren zijn in Nederland? Um, nou, ik hoop natuurlijk dat dit een discussie aanzwengelt en dat de UVA ook begrijpt dat dit niet, niet bevorderlijk is voor het imago van de UVA. Mm -hmm. En. De UvA heeft, dat was een aantal jaar geleden, ik geloof iets van tien, misschien wel vijftien jaar geleden, toen waren, het er, bijna, toen waren het er alleen maar mannelijke dekanen. Daar is toen opeens op gefocust. En toen was dat eigenlijk binnen jaar of drie, vier was dat geregeld. Dus het kan wel. Het kan wel. En in de jaren tachtig hebben ze daar ook behoorlijk op aandacht, aandacht aan besteed. En toen kon het wel. Maar nu hebben ze dat personeelsbeleid hebben ze gedecentraliseerd. Dus dat zit nou bij de onder de dekanen. En dat, dat, nou ja, daar moet dus echt een slag gemaakt worden. En wat ik jammer vind, wat ik niet helemaal goed begrijp van de UvA, is dat ze niet komen van dat ze zo defensief zijn en dat ze niet zeggen we willen hiermee voort dit is een signaal we gaan praten want dit willen we niet we willen echt die nieuwe uh, jonge meiden willen we erbij betrekken is het bij u in Amerika anders ja het is heel anders ja. en dat is voor mij ook echt een eye opener want ik heb daar ben voorzitter geweest van zo'n van zo'n en selectiecommissie en dan ja die gaat door door er wordt veel meer aandacht besteed. Er wordt, uh, daar worden, je bent af en toe met een hele selectiecommissie... met een heel dag met een kandidaat bezig. Nou dat, hè. Dus er wordt ook veel meer aandacht aan besteed... van wie willen we bij ons team hebben? Wat voor iemand moet het zijn? Die moet onderwijs kunnen geven, onderzoek. En dan heb je de hele tijd alle stappen in het proces. advertentie schrijven, selectie van de shortlist, et cetera, et cetera. Dat gaat elke keer terug naar P&O. En PNO zegt bijvoorbeeld ook... als er geen minderheden op de shortlist staan... Uh, laat me al je kandidaten zien. Jongens, dit kan niet, moet anders, anders mag je nog niet... aan je interviews beginnen. Mm. Uh, dus dat is, dat is misschien het andere uiterste. Mm. Dat wil oh, ik... He, dat... Dus, uh, nee. nee, ik noem dat geen positieve discriminatie. Positieve mm. discriminatie... Dan zeg je, als je twee gelijke kandidaten hebt... dan wordt de vrouw gekozen. Maar ze zeggen, meer minderheden moeten erbij. Dus meer vrouwen. Dat is Nee, maar het bestse best gaat goed. We, we, ja. we gaan afwachten wat er in februari gezegd wordt... door de rechtbank. Goedemorgen.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 Vive la vie, glisser sans retenir Et les mots ne sont que des mots Pas les plus importants On y mène nos sens propres Qui change au gré des gens C'est con C'est con être con à se cacher de soi-même diep si onder de pas nous figer, le début de radar, onder de radar, onder de radar. Zien ons steeds maar ontkruid, willen we niet van ons de Het is tanda's Le Long de la Route van Zas. Natuur op 1. Vandaag met artsonderzoeker en schrijver Lucas Wenniger. Gisteren een opmerkelijke foto in de krant, uh, Lucas. We zien hier uh, pingwinks en rendieren door elkaar lopen... op een uh, eiland bij de Zuidpool. Uh, hoe, hoe komt dat? Nou, die zijn daar uitgezet door een uh, paar nooren in 1911 en die vonden dat een goed idee om daar wat, wat rendieren toe te brengen. En die rendieren horen daar natuurlijk helemaal niet... want die horen aan de noordkant van de aarde en niet aan de zuidkant. Um, maar die zijn op een boot aan toegebracht en losgelaten. En de eerste tien hebben ze daar uitgezet... met het idee dat dat een heel goed idee was... omdat ze daar dan in de keren dat ze daarna weer terug zouden komen... Um, wat te eten zouden hebben. Ja, dat was in 1911. We zijn inmiddels een eeuw verder. Ze zijn er nog steeds. Ja, en het zijn er ook een aantal meer geworden. <laughs> Met hoeveel zijn ze? Is dat bekend? Nou, volgens mij hebben ze het nu over zo'n 5000 op dat kleine eilandje. Oké. Okay. En ze hebben het Uitraken. goed naar huis in, Vermoed ik. Ja, ze vermaken zich. naar het schijnt prima. Ze vreten van alles. En uh, ze planten zich dus ook ex extreem goed voort. Ja. Dus blijkbaar gaat alles goed. Voor de rendieren dan. Ja, ik kan het zeggen? Want dat geldt niet voor iedereen. Want er, is actie, er wordt actie ondernomen om daar een eind aan te maken. Ja, het is nu het plan om die rendieren daar toch weg te halen. Um, met geweld in dit geval. Um, want ze hebben het gevoel dat die rendieren... de, de andere flora en fauna, dus de, met name de beesten die daar leven... en dat zijn dan vooral die pinguïns, die nestelen daar... dat die daar veel last van hebben. En dat die rendieren die lopen over die eieren heen... die vertrappen, het, uh, vertrappen de nesten, dat gaat allemaal niet goed. Dus nu is het idee om die rendieren daar weg te halen. En die worden in de komende twee seizoenen afgeschoten? Ja, dus ze gaan uh, mensen uit Lapland invliegen, die speciaal getraind zijn in met rendieren omgaan, om daar alle rendieren weg te halen. Ah ja. um, is dat onvermijdelijk, als je een dier van het noorden naar het zuiden verplaatst? Nou, meestal gaan, gaat dat gewoon niet goed. Dat is natuurlijk het opvallende, dat heel veel, er wordt enorm met beesten en met planten over de hele wereld gezeuld. En het is best wel bijzonder eigenlijk dat die rendieren daar zo goed hebben gedaan. Dat het echt gelukt is, dat die populatie is aangeslagen. Nou lijkt het landschap er waarschijnlijk toch een beetje op waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Maar het meeste beesten die je van bijvoorbeeld de Zuidpool naar de Noordpool zou brengen... is maar de vraag of dat echt goed aansluit. Omdat je ze toch in een ander ecosysteem brengt wat ze misschien niet goed kennen. Dat is een beetje het verhaal van de, van de ijsbeer in de tropen. Die zal het daar niet lang volhouden. Nee, nee dat is een heel voor de hand voorbeeld dan. Ja, maar um... er zijn dus ook ook als je kijkt naar, naar voorbeelden waarvan je zou denken... van nou dat moet eigenlijk heel goed werken. Dan kan het nog steeds dat het eigenlijk niet lukt. Wat zegt dat? Dat zegt toch dat, uh, dat die biologische systemen heel uh, lastig in elkaar kunnen zitten. Dat je het ook niet altijd helemaal goed kunt voorspellen of modelleren. En zeker niet in uh, 19, 19, rond 1900 wisten ze het echt niet altijd. Nee, daar hebben geen... ze het niet goed over nagedacht. Maar dan ontstaat die ook wel eens een paniek als er een bepaalde vogelsoort... of een ander diersoort uitsterft hier, maar ergens anders nog wel leeft. Dat is dan eigenlijk ook niet nodig. Dan kan je ook gewoon zeggen, hij past hier kennelijk niet. Ja, als je het helemaal op het... Uh, als je op een tijdschaal van een paar miljard jaar kijkt... dan kan je zeggen van ja, die past hier blijkbaar niet. En dat is natuurlijk ook wat in de afgelopen miljarden jaren gebeurd... is dat soorten komen en soorten gaan. Ja, maar meestal hebben me in als er een soort gaat. Ja, voor mensen die, die hebben natuurlijk toch een beleidsperiode... die meestal wat korter is dan <lacht> ja. 5 miljard jaar. Ja. Dus die moeten daar ideeën over vormen. En dat, ja, dat is meestal, hebben ze dan toch het idee van daar heb ik last van. Maar zeg je dan eigenlijk dat is onzin? Dan hoeven we ons niet mee te bemoeien? Nee, ik zeg niet dat het onzin is. Ik zeg, ik zeg dat het eigenlijk het zijn twee verschillende kanten van hetzelfde probleem. Dus je, je kunt het natuurlijk heel filosofisch en op lange termijn bedenken. Maar het kan wel zijn dat je als je nu bijvoorbeeld een soort introduceert in Nederland, dat je daardoor allerlei ver ellende veroorzaakt die in de komende paar jaren voor andere soorten of voor jezelf als, als mens eh, problemen oplevert. Ja, en dan moet je ook niet te beroerd zijn om ze af te schieten. Nou, dan moet je daar in ieder geval. Je moet er goed over nadenken wat je er dan mee doet. En dat het dan in dit geval de nood, de nodig is om die beesten af te schieten. Ja, dat ja. is natuurlijk wel iets waar, waar je goed over na moet denken. Ja, het wat... het uh, duinkonijn is ooit door de Romeinen geïntroduceerd. Die hebben het toch aardig volgehouden. Ja, dus het, er zijn natuurlijk talloze soorten die overal geïntroduceerd zijn. We ja. hebben ook een aardappel uit Amerika gehaald. In Amerika maken ze zich ja. nu heel veel zorgen over het uitsterven van de bijen. Maar die bijen, die horen daar helemaal niet normaal niet uit. Want die zijn daar naartoe gebracht door ja, de Europeanen. Ja, ja. ja. We hebben nog een ander Nederlands voorbeeld. Ja. Zeg het maar, wat is dit van een beest? Weet u dat? Gansen, gansen lijkt mij. Ja, dat is een gans. Een nijlgans om precies te zijn. Ja. Uh, hoe, hoe is die hier terechtgekomen? Die zijn ook geïntroduceerd omdat ze gehouden werd, uh, werden als, uh, als siervogels. vonden mensen leuk en die ontsnappen vervolgens. En blijkbaar was Nederland en ook België bijvoorbeeld... waren gebieden waar die beesten zich goed kunnen handhaven. Er is genoeg te eten. En uh, ze doen het daar hartstikke goed. Ja. Grote populatie inmiddels. En ook geen problemen? Nou, wel problemen natuurlijk, want die ganzen vreten ook van alles. En met name in het voorjaar, als dan het gras net opkomt... dan hebben de boeren er veel last van, want die ganzen vreten... in een hele korte tijd kunnen ze veel schade aanrichten. Paul Het verhaal doet me denken aan Nieuw-Zeeland... waar dus een vogel was die is verleerd om te vliegen... omdat er geen natuurlijke vijanden waren. Die hebben daar eeuwenlang geleefd tot er door de kolonisatoren uh, uh, ratten, meen ik, uh, meegebracht werden op de schepen... en dus die vogels zich niet meer konden verdedigen... en dus uitgegroeid werden. Ja. gewoon tragisch. Ja, ik, dit is dus niet van tevoren opgezet... maar dat is inderdaad mijn favoriete beest. Dat is de kakapo. dat, ik, is, oh, het. dat is het. Oh, oh, het Kijkbaar. Ja. Ja. Je gaat wat heel ja. heel ja. blij kijken. Ja. Ja. ja, zijn vrienden nu. Die zijn toch zulke prachtige beesten. Zijn ze zij nog wel? Maar, nou, er zijn er dus nu nog 127, volgens mij, uit mijn hoofd. Ja. ja. En uh, ja, dus het zijn niet heel erg veel... Dus, en leer ze weer een beetje vliegen, half? Dat, nee. dat gaat met, uh, met vallen vooral en daarna weer opstaan. Maar ze kunnen vliegen als een baksteen schijnt. Dus goed naar beneden en naar boven. Okay. En dan hebben we nog het harlekijn, lieve heersbeestje. Ja, dat zijn ook beesten die zijn ook over de hele wereld gesleept. Die werden oorspronkelijk gebruikt als natuurlijk bestrijdingsmiddel... op bepaalde plantages in Amerika. Die komen oorspronkelijk uit Centraal-Azië... en dan werden ze echt met miljoenen daar naartoe gebracht. En iedere keer moesten ze dan ieder seizoen weer nieuwe beestjes halen... omdat ze maar niet erin slaagde om zich daar voort te planten in Amerika. En toen op een gegeven moment is het gelukt. Er zijn er een paar van die lieve blijkbaar zijn erin geslaagd om daar toch zich te gaan voortplanten. Ja. En vanaf dat moment is het een soort van zegetocht. Dus ze hebben heel, heel Oost-Amerika veroverd. En vanaf daar zijn ze weer vervolgens okay. meegelift, Waarschijnlijk op boten en zo. En nu zitten ze in Engeland, in Wales en nu ook in dat is Nederland. Ook die in mensen. Dat is ook wel op het vrij, uh, mee, veel vrij Ja, mee dat sleet. is ook een, <laughs> een, een, een redelijk opvallende invasieve soort. Maar goed... <laughs> Dat is een proces dat al wat langer speelt. Ja, ben, je, heel kort, ben je voor of tegen? Of zeg je van, gewoon blijf proberen en je ziet wel waar het lukt en waar het niet lukt? Nou, wat ik denk is dat dat, dat is natuurlijk een, uh, een vraag die je weer op twee manieren moet beantwoorden. We hebben geen zich... tijd meer voor. We hebben nog maar wel één manier tijd dan denk je dat als je het over, over beleid maken hebt... dan is het, uh, zijn invasieve soorten heel onaangenaam... en leveren heel veel problemen op die je meestal niet kunt voorzien. Dan kun je het beter bestrijden. Goed, we zijn zo meteen na het nieuws van drie uur bij u terug... gaan we het onderhandelen hebben over de vraag... of je grappen kan maken over de islam of niet. Tot zo. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Zaterdagmiddag, twee uur. Schaatsen. Of toch maar liever lekker luisteren naar de Tross Auto Show.